Zo mamzeeltje en minirok en die gaat dan uh, onze begroting leiden. Zij heeft artesisch niet geschreven. Zij heeft artesisch niet geschreven. Zij heeft Cartesius niet geschreven. Zij heeft Cartesius niet geschreven. Ja, je kunt. Op het moment dat u deze moest krijgen, dat in Duitsland aan het om dat meerdoening aan te Ja, je kunt. Dat u deze moet schrijven dat in Duitsland gaat ontwend, omdat een heroïne. normaal was Ja je vrouwtje hè, eh? ja ja ja je vrouwtje hè eh? Ja ja ja je vrouwtje hè eh? Ja ja ja je vrouwtje hè eh? Hé Ja je vrouwtje hè Ja ja ja je vrouwtje hè eh? Ja ja ja je vrouwtje hè eh? ja, ja ja ja je hè eh? Zeg dat dan aan de mensen? Godverdomme, zegt hoe dat de dingen zijn. Zij heeft Arthesis niet geschreven. Zij heeft Arthesis niet geschreven. Zij heeft, niet geschreven. Ze heeft niet geschreven. Ja, je op het moment dat u deze moest geven zat in Duitsland Anton Twent omdat er wie noemde Ja je kruipt eh? Ja ja ja vruchtje, eh? Ja ja ja vruchtje, eh? Ja ja ja vruchtje, eh? Ja Ja ja vruchtje, eh? ja Ja ja ja en minirock en dit is de aan onze begroting.